ter wereld in de voormalige gemeente Kamperveen. Na het lyceum studeerde Jan vis en natuurkunde aan de Universiteit van Utrecht. Hij werkte 13 jaar als wetenschappelijk onderzoeker... voordat hij het roer omgooide en de kost ging verdienen als schrijver en politicus. In 1996 ging deze krassenknar officieel met pensioen... maar deze vader en opa rust nog lang niet op zijn lauren. Afgelopen april rolde zijn laatste pennenvrucht het boek Helle Honden... dat hij samen met zijn dochter Sannes schreef nog van de persen. Het Nachtvluchtenteam is vereerd met zijn komst naar de studio. Goedemorgen en hartelijk welkom Jan Terlouw. Dankjewel, Nora. Was het een lekker broodje, Jan? Het was een heerlijk broodje wat Barbara voor me heeft gemaakt, merkte ik. Ja, de, de, de liefde ook, hè, die erop en erin zat. Uh, dat proef je er onmiddellijk af. Dat dacht ik, ja. B bent u iemand die... Uh, ik zou je gaan zeggen, hè? Ja, hoor. Ja, gek, hè? Want ja, ik, ik vroeg het eigenlijk voor de uitzending aan je... en je ziet er helemaal niet uit als 79. Uh. Komt ook fris en fruitig binnen. Dus, dus voor mij is dan de neiging om u te gaan zeggen... minim, minimaal. Ja, dat is ook niet meer van deze tijd, hè? Nee. Dat, was, dat was natuurlijk 40, 50 jaar geleden totaal anders. Toen ik student was, dan, noemde je, dan werd je meneer genoemd. Dat was ik 17. En totaal veranderd. En kost, kost jou dat moeite? Of zeg je van nou, daar groei ik heel makkelijk in mee in die, in, in die verandering? Ja, daar ben ik natuurlijk in gegroeid. Ik geloof dat ik de eerste politicus was... die met zijn voornaam in het nieuws werd genoemd. En dat kwam omdat ik ook schrijver was. En dan gingen ze de schrijver Jan Terlouw en de politicus Jan Terlouw... dus ik geloof dat ik de eerste politicus was... die ook in formele zin bij voornaam werd genoemd, vaak. Maar misschien ook om, omdat jij ook in die tijd, en dat heb je dus nog steeds... een beetje toch de uitstraling hebt van die frisse vrijbuiter. Ja, dat hoop ik en dat vind ik dan een prachtmotief, een pracht als het daardoor is. Ja, dat, ja. dat vermoeden heb ik. Ja, ik ben misschien dan toch een van de eerste van de moderne tijd, zeg maar. Of ben ik langs mijn natuurlijk een oude man? Maar goed, vroeger was dat anders. Nou ja, 79. <lacht> ja, ja, dat, het begin is gemaakt. Dat hè? moet je wel gewoon oud noemen. Ja, is dat oud? Ja. ja je het, moet blij zijn als je het haalt. Het getalletje vind ik. is hoog. Dat moet ja. zo zeggen. Het voelt helemaal niet zo. Maar het getal is hoog. Dat is nou eenmaal zo. Als je zelf aan het gevoel wat je dan wel hebt een ander getal zou mogen verbinden, wat zou dat dan zijn? Nou, in, in geestelijk opzicht, in, in denksnelheid, zeg maar... voel ik me absoluut niet ouder dan vroeger, dan toen ik dertig was of zo. Maar lichamelijk is dat natuurlijk anders. Ik kan niet meer langer dan, laten we zeggen, een uur of zo... intensief op het terrein bezig zijn. Dan wil ik even gaan zitten, dan word ik moe. Voor de duidelijkheid, het terrein in Twello, zoveel hectare. Ja, ja. ja daar is veel werk te doen. Doe ik ook nog steeds graag buiten als ik tijd heb... Maar de krachten nemen af, dat is nou eenmaal zo. Maar ik ben gelukkig, voor zover bekend, nog heel gezond. Dus niks aan de hand. Voor zover bekend, inderdaad. Ben jij iemand die regelmatig van die check-ups doet om dat bij te houden? Of zeg je nou... Nooit. Ik voel zelf <laughs> wel aan mijn lijf uh, wat het aangeeft. Ik besteed daar he helemaal geen aandacht aan. Dat wil zeggen, ik probeer wel een beetje verstandig te leven. Maar nou, mijn huisarts die moet echt zeer aandringen. wil ik, uh, wil ik nog eens een bloedprik halen, hoor. Of überhaupt langskomen, waarschijnlijk. Ja, ja. ja. Ja. ja, want ik las ergens dat het op een gegeven moment... lag je vier dagen met een longontsteking of iets van dienaard in bed. En het was 25 jaar geleden dat je je ooit ergens een dag ziek had gemeld of zo. Ja, ik ben wat dat betreft echt gezegend hoor. Heerlijk. Ik ben bijna nooit ziek. En toen had ik een keer longontsteking en mijn vrouw had toevallig ook zoiets... En ineens dachten we, gut, uh, wat doen we met de beesten? En hoe moeten we dat oplossen? En, ik wou, en het, was, het was in maart. Er waren schapen aan het lammeren. En daar, daar hoor je een beetje bij te zijn. In ieder geval toezicht op te houden. En toen kwamen de kinderen toestormen. Die hadden het gehoord. En die kwamen en die namen het heft in handen. En dat duurde een paar dagen. En toen waren we weer beter, gelukkig. Ja. Vier kinderen, drie meiden, één zoon. Ja. En dan gemiddeld drie kleinkinderen per kind. Dat ja. vond ik zo mooi uitgedrukt. Gemiddeld drie kleinkinderen per kind. Ja, één heeft er vier, de, de andere heeft er twee. En de, de ja. twee hebben er drie. En dat zijn bij elkaar twaalf kleinkinderen. Ja, en dat dan gedeeld door vier. Is, is dat de ja. wiskundige <laughs> en natuurkundige achtergrond dat je nou, dat zo, zo indeelt? zo diepzinnig is dat ook weer niet. <laughs> ik vond het zo grappig klinken. Ja. Het staat letterlijk echt in een interview. Hè. Gemiddeld drie kleinkinderen dat kan best, per ja. kind. Ja. Ja. Jan Terlouw, laten we eens even... Tenminste, ik vind dat altijd leuk om daar heel even kort uh, naar terug te gaan. Naar de introductie. Um, ik zeg daar een aantal dingen over uh, de gasten. Bijvoorbeeld dat de gasten... Pittige karakters hebben, bevlogen vakmensen zijn, vrijbuiters dus met een vleugje Ik ben daar heel benieuwd naar. Heeft u bijvoorbeeld, ik ga toch u zeggen, wat raar eigenlijk. Zie ja, u eerbiedwaardige ouders? Ja, eerbiedwaardig. Nee, maar misschien ook wel vanuit het idee dat mijn moeder in een grijs verleden gewoon op jou gestemd heeft. En dat weet ik nog als kind. En ik weet ook wel waarom, want ze vond jou vooral ook heel erg charmant. Dat is heel leuk. Ik zou liever haar politieke oordeel willen prijzen. Ja, ja dat, maar dat had zij niet zo heel sterk. Veel minder uitgesproken dan mijn vader, die mm. volgens mij nooit op de D66 heeft gestemd. Maar goed, pittig karakter. Heb je dat, Jan, een pittig karakter? Ja, wat is dat eigenlijk, een pittig karakter? Uh, besluitvaardig. Ja, ik geloof wel dat ik besluitvaardig ben. Uh, verantwoordelijkheid willen dragen. Ik geloof dat dat ook een eigenschap van me is. Uh, ijverig. Nou, ik heb ook hele luie kanten hoor. Ja, welke dat, zijn dat dan? Ja, geen zin hebben om iets te doen. En uh, liever een borreltje drinken. En een beetje, zoals we vroeger zeiden, oude horen met vriendjes en zo. Ja, leuk. En uh, met familieleden, met kinderen. Maar dat hoort er net zo goed bij om die geest te verrijken en te slijpen. als continu uh, aan de slag zijn met, met belangrijke kwesties, toch? Uh, ja, ik denk het wel. Ach, ieder mens doet dat zoals die, als je een vogeltje was, zou je zeggen, gebekt is naar zijn aard. En mijn aard is zoals die is. En dat is enerzijds ben ik een heel ijverig mens die graag verantwoordelijkheid draagt. En anderzijds ja, vind ik het ook heerlijk om ongeveer niks te doen, een poosje. Maar ik ben bijvoorbeeld niet een vakantiemens. Als ik een paar dagen geen plichten heb, dan begint het te kriebelen. Dan ga ik maar schrijven of zo. Dan moet ik toch wat doen. Ik ben niet iemand die, die, die twee weken lang op Torremolinos, waar ik nog nooit geweest ben, in de zon kan liggen. Dat, nee, daar zou ik geen fijne weken hebben. Nee, ik zie het ook meteen aan je. <laughs> <laughs> ja. nou, je ziet de afkeer op mijn gezicht van ja, het idee. Het, ja. Ja, en, ja. en over afkeer gesproken, je kunt die afkeer dan ook letterlijk lezen... op het gezicht <hijen> van Jan Terlouw als je naar de webcam kijkt. Dat is ook weer zo'n hele nieuwe ontwikkeling. Radio is in dat opzicht eh, tegenwoordig natuurlijk ook helemaal... vergeving van beelden die daarbij horen. Um, ja, een ruime scheut passie. Ja, ik, ik, ik kan me niet voorstellen dat, dat je geen passie zou hebben. Die is in een ruime zin aanwezig, hè? Ja, ik ben er ook van overtuigd dat alles wat je niet doet met passie, dat wordt niks. Passie is zo belangrijk voor alles wat je doet. In de politiek is passie belangrijk, als auteur is het belangrijk. Ook in de wetenschap is het belangrijk, om de gebieden te noemen waar ik me het meest heb bezig gehouden. En ook als ik, als ik een toespraak hou, laten we zeggen, voor bakkers... dan is in gedurende die toespraak brood het belangrijkste wat er is... Een vorm van passie, zeg maar, voor wat je aan het doen bent. Maar als je zelf niet heel veel met brood zou hebben... neem je dan toch die uh, uh, opdracht aan om voor bakkers te gaan spreken? Ja. Ik, Want ik, waar hou... haal je dan de passie vandaan voor dat brood? Want het belangrijkste is. Ja, maar Dan is zou ik moment. niet over het product praten, maar dan zou ik praten over het werk. Of over middenstand. De Over problemen, de ambachtelijkheid of problemen van de middenstand. Iets zou ik zoeken waarvoor ik passie voel. Je hebt ook in, in een eerder interview gezegd... want je zei het net al, dus, dus ook in de wetenschappen, dat kun je eigenlijk alleen maar bedrijven, die wetenschap... op het moment dat het passievol gebeurt... dat je de natuurkunde en de wiskunde... als een heel belangrijke basis ervaart voor jezelf in het leven. Hoe moet ik ja, me dat voorstellen? Er wordt me nog alles gevraagd in interviews of in een zaal. Wat ben je nou het meest... De natuurwetenschapper, of de politicus, of de schrijver. En het antwoord is de wetenschapper, denk ik. En dat komt, denk ik, omdat mijn wetenschappelijke vorming en instelling... wel het schrijven en de politiek heeft beïnvloed en niet omgekeerd. De politiek heeft heel weinig invloed gehad op mij als wetenschapper vroeger toen ik dat deed... Uh, dus ik denk dat ik toch de wetenschapper blijf, ook in die andere uh, gebieden. Terwijl ik, ik ben niet de politicus die wetenschap doet. Of de, uh, het, of de schrijver die wetenschap doet. Ik denk dat het zoiets is. Het kan ook zijn omdat het het eerst was. En wat je in je jeugd doet, dat is misschien toch wel het sterkst. Dat beklijft misschien toch wel het meest... of dat beïnvloedt misschien het meest de rest van je leven. Maar het is wel allemaal heel nauw met elkaar verbonden, heb ik het idee. Ja, ik, ik heb de verschillen ook nooit zo sterk gevoeld. Het leven komt zoals het komt. Ik, ik was wetenschapper en ik deed research in Amerika en in Zweden en in het FOM-instituut voor plasmafysica in Nederland. En toen is de politiek op mijn pad gekomen, omdat ik toen ik zo de 40 begon te naderen, toen dacht ik: wil ik dit nou de rest van mijn leven doen? Waarom begon je je dat af te vragen? Want dan moet er toch iets zijn waardoor je. Op, in die richting gestuurd wordt. Ja, maar het ligt denk ik in mijn aard. Om, na een jaar of tien, dan wil ik wat anders. Dan, ik weet niet hoe dat komt, maar dan, ik, ik las ook graag... de economiepagina van de krant graag en de kunstpagina. En dan ga je denken, ga ik nou mijn hele leven... in dat smalle, prachtige gebied van de wetenschap zitten. In die ivoren toren. Het is prachtig werk en ik had er helemaal geen hekel aan. Ik was er ook niet, maar toch, hè? Toch te kriebelen. Het leven heeft meer te bieden. En toen, als je dat dan gaat afvragen, dan sluipt het er toch in. En toen dacht ik, nou, er zijn. Je kunt dan eigenlijk heel weinig. Je bent als wetenschapper. Je weet op een heel smal gebied. Weet je het een en ander, maar het is maar een smal gebied. Er is er nog zoveel meer. En toen dacht ik, ja. I voor iedereen staan twee dingen open. Je kunt kijken of je kunt schrijven. En politiek is ook van iedereen. Maar is dat echt iets waar jij van overtuigd bent... dat ieder mens kan proberen te gaan schrijven... en kan proberen uh, politiek te gaan bedrijven? De, de, ik, ik geloof dat er ongeveer 1 miljoen Nederlanders zijn die schrijven. Die gedichten schrijven voor zichzelf... of die, die een intensieve briefwisseling hebben met goede vrienden... of een dagboek bijhouden. Of romans schrijven, de uitgevers worden... Overstroomd met manuscripten, waarvan ze natuurlijk maar weinig kunnen uitgeven. Dus als er 1 miljoen van de 16 miljoen Nederlanders schrijven, dat is veel. Uh, iedereen kan minstens proberen of die daar talent voor heeft. En dan en, de politiek? En politiek is, is per definitie van iedereen. Ieder, dat is juist het prachtige. Met, is van iedereen, maar niet iedereen kan het toch echt iedereen, iedereen, bedrijven. iedereen, Ieder volwassen mens heeft a. stemrecht. En B, het recht om zich te laten verkiezen. Zich, zich kandidaat te stellen. Dat is juist het prachtige van onze rechtsstaat. Daarom word ik altijd zo boos als mensen niet gaan stemmen. Pak dat recht. Dan hoef je niet allemaal het recht te, te pakken om je verkiesbaar te stellen. Dus lid te worden van een politieke partij en zo. Maar ga wel stemmen, maar dit terzijde. Ja, de politiek is van iedereen. Niet iedereen heeft er talent voor, niet iedereen vindt het leuk. Maar hij is wel van iedereen in een democratie. Dus kort samengevat, die twee aspecten kun je als mens... allebei zeer zeker gaan uitproberen. En wat denkt Jan Terlouw? Ik ga ze allebei doen. Ik ga maar eens in de avonduren zeg maar die beide richtingen eens verkennen. En toen werd net een goede partij opgericht, D66. En ik ben daar lid van geworden en daarin gerold. En daarna was de keus niet meer zo vrij. Als je dan eenmaal in de Tweede Kamer bijvoorbeeld zit en men zegt... nu wil je fractievoorzitter worden, dan kun je haast niet nee zeggen. Dan neemt het leven je toch een beetje bij de hand. De politiek je moet ook, ook je solidariteit met je partij hebben. En er komt ook een soort maatschappelijke verplichting... waar je niet meer aan kunt onttrekken. Niet dat ik dat wilde... Maar zo is het wel ongeveer. De vrije keuze was minder aanwezig. En welke veranderingen heeft dat dan opgeleverd uh, richting het gezin? Want ik kan me ook zo voorstellen dat wanneer je in die je onderzoek aan het doen bent... in uh, redelijke anonimiteit en vervolgens op deze manier verder gaat... dat dat richting het gezin ook wel veranderingen opgeleverd heeft. Grote veranderingen. Ja. En, en mijn vrouw is... Mijn vrouw heeft ook een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ze zou nooit in de politiek willen, maar ze vindt politiek wel belangrijk en volgt het ook. En toen ik daarin zat, vond ze dat ik het moest doen. Tegenwoordig gooi je nogal als politici die zeggen ik moet naar huis, want uh, het gezin roept me. Mijn vrouw en ook de kinderen waren zo niet. Die zeiden wat je doet, vinden wij belangrijk, doe het. En wij zullen daar een offer voor brengen. En waar bestond dat offer uit? Dat ik veel weg was. En ook wel dat het licht van de publiciteit zo staat op wat je doet. Bij wijze van grapje, maar mijn, mijn vrouw dan zei de kinderen: Kom papa thuis eten. En dan zei mijn vrouw: Kijk maar even nationaal, dan weet je het. Zo'n soort zo, zo, zo leven ga je dan leiden. En, en dat heeft het voor het gezin. Is dat wel wat? Ook als je kritiek krijgt, publieke kritiek, dat moeten de kinderen kunnen verdragen. En dat konden ze verdragen. Ze waren zo solidair als wat. Maar vonden het ook belangrijk. En dat heb ik enorm gewaardeerd. Staat dat in hun eigen karakter dat ze dat zo belangrijk vonden... of heb jij daarvan ook een gedeelte met de paplepel ingegoten? Ach, dat is natuurlijk ook een gezinscultuur... Waar mijn vrouw heel belangrijk in is geweest. Die heeft nooit één keer gezeurd. Je bent te veel weg of, je, of dat, wij moeten er zo onder lijden of zo. Dat heb ik nooit gehoord. Er moet moeten moordwijf zijn. Hè? Ja, ik heb een geweldige vrouw. Ja, dat vind ik wel grappig. Je zei net namelijk na tien jaar wil ik iets anders. Maar binnen het huwelijk uh, is dat <lacht> natuurlijk niet aan de hand. Uh, ik heb er al heel lang. Ja, hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Zij was uh, eerste jaar studenten wisse natuurkunde en ik uh, vierde, vierde jaar. Ze is later omgeswitst naar Frans. Maar zo ontmoetten we elkaar. En was het liefde op het eerste gezicht? Uh, wel zo ongeveer, ja. Ja, ach, ja. Het is een beetje af en aan in het begin, maar uh, ja. Ze is, een, ze is een heel bijzondere vrouw. Ze is heel artistiek. Ze komt uit een, uit een culturele familie. Haar moeder was violiste. En, en ik viel ervoor... We hadden een soort mathematenweekend... En zij droeg iets voor. Een gedichtje, droeg, nee, een verhaaltje droeg ze voor. En dat deed ze zo goed, dat kende ik helemaal niet. Dat zo'n meisje van 17 dat zo goed kon. Dat uit die cultuur waar ze kwam en enfin, met het talent dat ze heeft. Dus daar, daar viel ik meteen voor. Wat bijzonder. Ja. Ik vind het ook grappig dat ze dus begint met wiskunde en natuurkunde... en vervolgens overstapt op Frans. Dat geeft natuurlijk ook de, de, de, de brede basis van, van iemands... Uh... Ja, ja, ziel en hart aan. En daarna heeft ze nog algemene taalwetenschappen gestudeerd. Toen, ze oud, toen, toen onze kinderen studeerden is zij ook weer dat gaan doen. En is daar dokter anders in geworden. En ze zat bij studenten van 19 in de collegezaal. Toen ze zelf 50 was. En dat was ook weer een hele leuke tijd. En nu bestieren jullie samen uh, in Twello een, een, een, ja, een stuk land eigenlijk met heel veel vee en... Ja, we hebben een oud landgoed waarvan het landhuis niet meer bestaat. Dat is in de oorlog verwoest. Maar er is een bijgebouw tot een heel prettig huis omgebouwd. En we hebben vee, want we hebben nogal wat grasland. En dat moet begraast worden. Dus we hebben koeien en schapen en kippen. Klinkt heerlijk. Ja. Jan Terlouw, zo wil ik ook wel 79 <laughs> worden en dan liefst nog 20 jaar erbij. <laughs> nou, ik kan het je aanbevelen hoor. Ja, toch? Ja, ja. Hè, zeker in die gezondheid, dat ja. lijkt me helemaal fantastisch. Vooral geestelijke goede gezondheid, hè. dus dat sneller kunnen denken, schakelen en dat het fysiek wat minder wordt, ja, dat, dat lijkt me logisch. Ja, dat is natuurlijk heerlijk, dat ik het gevoel heb dat ik nog niet veel slechter denk dan vroeger, ja. niet veel langzamer. En dat ik nog mijn woorden redelijk kan vinden. Ja, dat moet je nooit zeggen als je in een gesprek bent. Zodra ik ga ik zitten hakkelen. Maar dat <laughs> zien we dan alweer. Hier bij Nachtvluchten op Radio 1 kan alles en mag ook alles hoor. Dus uh, ook hakkelen is mogelijk. Uh, Jan Terlouwe, ik wil heel graag even terug uh, naar het verleden. Toen, toen uh, het, het kleine Jantje Cornelisje... Wat, waar komt Cornelis vandaan? Naar wie is dat vernoemd? Uh, al generaties lang heette de oudste zoon Jan Cornelis. Ja, De oudste ik, van vijf ben jij hè? Ik, twee ben, twee en ben, twee ik, ik heb twee zusjes. Een van mijn zusjes is ouder. Oh ja, Ik ben de tweede van het gezin. Maar mijn vader heette Jan Cornelis, zijn vader, zijn, mijn grootvader enzovoort. En, en mijn zoon en mijn kleinzoon, allemaal Jan Cornelis, de oudste zonen. En, maar het is niet bekend van, van welke voorvader voor, voor, voor nee, nee, dat vandaan nee, komt. Nee, dat nee. weet ik niet. Ja. Nee. Jij werd uh, geboren in. Uh, uh, wacht even. Uh, in, in, november, Kamperveen. Ja, in Kamperveen. Ja, in Kamperveen uh, in uh, november. Want je zei de gemeente Kamperveen. Dat ja, was de gemeente Genemuiden. De voormalige gemeente Kamperveen. Ja, het, het was toen al de gemeente uh, Genemuiden, geloof ik. Ja, ja. Bij Kampen. Ja, ja, dat het bij Kampen ligt, dat ja. weet ik. Ja. Um, dat was op uh, 15 november 1931. Wij gaan altijd op, het, uh, op zoek naar uh, een mooi geluidsfragment in het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid... uitgezonden op jouw geboortedag, 15 november. Helaas, van 15 november 1931 is niets bewaard gebleven... maar wel H op zich november... 1931. En dat is natuurlijk al heel erg bijzonder. En het is ook een, een bijzonder fragment. Het is namelijk de installatie door prinses Juliana... van het Nationaal Crisiscomité in november 1931. Zo. Nou, ligt weet je daar ook uh, met terugwerkende kracht veel van... ook al werd je toen pas geboren. Dus Jan, we gaan even naar jouw geboortemaand. Het uh, is een opname gemaakt van filmmateriaal... dus het is een heel bijzonder geluid. Uh, het is uh, 1 november 1931. Haar koninklijke hoogheid, prinses Juliana, begeeft zich naar het ministerie van Waterstaat ten einde het Nationaal Crisiscomité te installeren. Vergezeld van de voorzitter van het comité, Baron van Sitters, betreedt Haar koninklijke hoogheid de drijvenzaal waar de plechtigheid plaatsvond. De grote nood maakt zijn bestrijding tot een grote noodzaak. Ons doel is al dus onschreven. Het lenigen, zoveel mogelijk in samenwerking met bestaande corporaties van individuele nood, welke het gevolg is van crisis. We doen daarmee een beroep op de bestaande corporaties, op hun welwillende medewerking en op hun organismen. En wij bieden hun hulp aan voor hun verzwaarde taak. Omstreven streven is in de eerste plaats naar de individuele behoefte gericht, dus daarheen Waar de nood persoonlijk geleden wordt of steun ontbeert. Evenwel, in hoeverre het comité zijn doel zal naderen of bereiken, is afhankelijk van de geldelijke middelen die het daarvoor ontvangt van de landgenoten. Wij allen voelen in tijd van nood of van vreugde staanhorigheid. En het zal ons persoonlijk ieder een voldoening zijn door een daad ons medeleven te kunnen uiten in de nood van het ogenblik. We mogen door de algemeen ongunstige omstandigheden allicht geen grote gaven verwachten, maar we rekenen uit hoe juist de kleine en de kleinste giften de dus samen opgeteld een som zijn die geconcentreerd in de handen van dit nationale comité een machtig middel is om op het grote terrein van de arbeid met hulp gereed te staan. Ja. Prinses Juliana in november 1931, de geboortemaand van Jan Terlouw... onze gast hier op Radio 1 bij Nachtvlucht en Zomercocktail. Dat moet voor jou toch ook wel veel herinneringen teweeg brengen... even los van het feit dat je dit niet echt live hebt meegemaakt. Koningin Juliana, want zo staat ze toch in de geschiedenisboekjes... is in hetzelfde jaar geboren als mijn moeder. Ik heb haar veel ontmoet in de politiek... En vooral in, de, in het jaar 1977, toen we zoiets als zeven maanden hebben zitten formeren voor een kabinet wat er niet kwam, kwamen de betrokken fractievoorzitters geregeld bij haar. En ze deed mij altijd zo aan mijn moeder denken door haar zorg. Want als we dan de politiek hadden doorgenomen, dan zei ze dingen als meneer Terlouw, dan moet u me beloven dat u eens even een lang en rustig weekend neemt. Nou zei mijn moeder ook. <laughs> ze is een hele zorgzame, vriendelijke vrouw was ze. Wat lief ook. ja, ja. Maar ja, die, die beide dames... dus zowel jouw moeder als uh, koningin Juliana... hadden dus in de gaten wat voor een doordauwertje jij was toen al. Nou ja. En nog steeds in een fixed tempo <gacht> verder gaat Maar dat zijn alle politici, hè. Dit zijn allemaal ijverige mensen, hoor. Anders kun je dat niet bestaan in dat vak. Lijk jij in dat opzicht uh, op, op je moeder qua ijver... of lijk je meer op je vader, de predikant, qua ijver? Uh, ik denk meer op mijn moeder wat dit betreft... Maar ik heb veel van beide ouders, hoor. Maar ja, moeder was een hardwerkende vrouw, ja. Niet dat vader niks deed, hoor. Die was ook... Mijn vader was een spreker en was een prediker. En dat heb ik ook van hem ge... Ik ben ook een beetje een prediker. Want politiek en religie staan toch heel dicht bij elkaar in methodiek. In, in overtuigingskracht moet je proberen uit te stralen... betrokkenheid, empathie... Dat zijn allemaal dingen die, die een dominee en een politicus gemeen hebben. Toch niet zo gek dan dat, dat mijn moeder viel op de empathische kant van, van, van jou in, in de tijd van D66? Nee, maar dat vind ik ook heel normaal. Als ik kijk naar de Tour de France en ik zie dat er een zekere Hagen of Van Hagen een etappe wint. De Noor. En ik zie zijn gezicht en ik zie dat dat een leuk open aardig gezicht is. Dan vind ik het leuk dat hij gewonnen heeft. Zo zijn we toch. Ja. We vallen ook voor het persoonlijke. Over Noorwegen gesproken, wat een ramp daar zeg. Ja, het is, het is, uh, ja. gedurende deze nacht is er eigenlijk steeds meer uh, over uh, duidelijk geworden. In eerste instantie leek het zo te zijn dat op het eiland ongeveer tien doden aangetroffen zouden zijn. En gedurende de nacht werd dat steeds bijgesteld. En nu lijkt het er wel tachtig te zijn. Dus dat, ja. Ja. Ongelooflijk als één ja. man, alleen al technisch, hoe krijg je dat voor elkaar? Maar dat is goed, vreselijk. Ja, het, het voert te ver om daar uitgebreid debat over te voeren... Inderdaad over hoe je dat voor elkaar krijgt. Hebben wij het vannacht ook over gehad? Vonden we ook moeilijk voorstelbaar. V vind jij sowieso dat, dat de verharding in de maatschappij... dit, dit, dit soort dingen in, in de hand werkt? Deze extreme dingen? Dat durf ik niet zomaar te zeggen. Ten eerste moet je dan kijken in hoeverre is er inderdaad... zijn er nou meer van dit soort fenomenen dan vroeger, of niet? En dat weet ik niet. Het zou kunnen dat er vroeger toch ook heel veel was... wat weer een beetje is weggezakt in de herinnering. Uh, en een analyse hoe het dan komt... ja, we weten zeker dat, dat doodschieten van, van meerdere mensen... komt door wapenbezit, onder andere. Dat we zeggen, de diepere oorzaak is natuurlijk de psyche van degene die het doet. Maar het feit dat mensen wapens kunnen bezitten... dat is in Amerika heel sterk... En je ziet ook dat bijvoorbeeld in de vergelijking tussen Amerika en Canada... de, de, de grote verschillen zijn. Zo'n jongen in Alphen, hij had een wapen. Als je zo'n wapen niet hebt, dan kun je dit minder makkelijk doen. Ook in Duitsland een postje geleden. Dus dat vreselijke wapenbezit, doe daar eens wat aan. Ik durf mij niet te wagen aan de analyse of de verharding van de samenleving... of de concentratie op geld in de samenleving, die ik enorm sterk vind of dat nou een oorzaak hiervan is. Dat kun je zo niet zo makkelijk constateren. Maar het feit dat we... De, toen ik in de 70 zeventiger jaren in Den Haag veel was... toen ging men naar het veld niet voor geld. Men ging tegen de apartheid, men ging tegen de neutronenbom. Men ging voor vrijheid van Bloemenhoven, abortus enzovoort. Nu gaat het bijna altijd over geld... Als je nu praat over wie wie de kinderopvang... dan gaat het erover wie betaalt de kinderopvang. De overheid of de ouders of het bedrijfsleven. En niet over de vraag, vinden we het gewenst dat beide ouders niet thuis zijn. Het is echt een, een, heel, een, een zeer vers, grote verschuiving in de richting van materialisme... in de samenleving waarneembaar, denk ik. Is dat omkeerbaar, denk jij? Of uh, zitten we met de gebakken periode de komende twee het zal, eeuwen? Het zal, het zal niet zo makkelijk omkeerbaar zijn... Er zijn ook politieke tendensen die het bewerkstelligen. Bijvoorbeeld de liberalisering en privatisering. Die in de hele wereld is enorm is toegenomen. In Amerika, in, in de Verenigde... Goed, daar was het altijd al sterk. Maar in de Europese Unie de laatste 30 jaar. En ook in Nederland. Als, je, als, je, als de overheid alles op afstand zet... Ik denk dat dat die verharding of die, die materialisering in de hand werkt. kan ik allemaal niet zo bewijzen hoor. Je, je moet dat goed onderzoeken... Maar het is wel mijn indruk. Ja, maar dat is ook inderdaad waar ik naar vraag. Hè? Dat is het mooie van, van dit soort gesprekken. Je, je hoeft niet echt op zoek naar de onomstotelijke waarheid... zoals je dat binnen de wetenschap wel zou moeten doen. Dit is eerder ook een, uh, een vraag en een antwoord vanuit je eigen gevoel. inderdaad ja. En je eigen... ja, maar het is verstandig om alles zo goed mogelijk te onderzoeken. Dat is de wetenschapper in me. Ja. Die zegt, a, onderzoek het. En b, besef dat je het nooit zeker weet. De wetenschapper blijft twijfelen, blijft zoeken. Is dat en, niet onrustig? En, nee, Wat ik, waar ik onrustig van word... is dat je tegenwoordig de zogenaamde feiteloze politiek hebt. He, my mind is made up, don't confuse me with the facts. <laughs> je ziet, ik, ik, hoor, ik hoor kamerleden op het ogenblik dingen zeggen als... nee, ik geloof niet in de wetenschap dan beseffen ze blijkbaar niet dat ze helemaal leven... met de resultaten van een objectieve, analytische wetenschap. Onze welvaart, onze gezondheid, het feit dat we langer leven. Allemaal te danken aan objectieve, analytische wetenschappen. Hoe durf je te zeggen... en, en bovendien, wat geef je blijk van een, van een besef... dat je er niets van begrijpt als je zegt... ik geloof niet in de wetenschap. Neem, neem de klimaatcrisis... Niemand weet precies hoe dat zit. Dat we zeggen, de relatie tussen de CO2 in de atmosfeer en de temperatuur die is duidelijk vastgesteld. Dat zal ook wel door niemand ontkennen. Maar waar komt die CO2 vandaan? Nou, dat weet je niet. Dat kan, het heeft meerdere bronnen. Maar daar kun je onderzoek naar doen. Dat doet het zogenaamde IPCC, International Panel on Climate Change. Die hebben vele, vele honderden wetenschappers bij de Verenigde Naties aan het werk om te meten. En de basis van wetenschap is meten is weten. In tegenstelling tot vroeger, dan had men eerst de gedachte. Die wetenschappers die, die zijn heel voorzichtig. En die zeggen sinds 2005 of zo. We denken voor 90% zeker te weten dat het onder andere komt omdat mensen zoveel kolen verbranden en, en olie. En dan nog is men daar inderdaad Hoe, niet zeker ja. van, want ook verschillende kopstukken staan nog lineair ja. tegenover elkaar. Je kunt daar niet zeker van zijn. Ja. Wat moet je nou als politicus hiermee? Je moet zeggen wetenschap is wetenschap en wij aanvaarden dat het grootste deel van de wetenschappers voor 90% zeker weet, dus laten wij maatregelen nemen. Als mensen zeggen, zoals verschillende van de huidige regeringen ondersteunende kamerleden... nee, ik geloof niet in wetenschap en een ander zegt wat anders... dan ben je niet goed bij je hoofd. Dan weet je helemaal niet wat de functie van wetenschap is in deze samenleving. En dan is het zorgelijk dat ze geregeerd worden door zulke mensen. Ik vind eigenlijk, Jan Terlouw, dat je maar weer terug in de politiek moet... want ik zie <lacht> ook dat dat gezicht nog jonger wordt. <lacht> en de pit die er vanaf Je kan daar kwaad van worden, hè? Ja, ik zie het. Zeg, mensen, wat zit je te doen daar? Ja. Ze geeft wetenschap de plaats die hem toekomt. Namelijk niet dat hij de dingen zeker weet... maar dat hij de dingen zorgvuldig onderzoekt. En mag je je um, naast het zorgvuldig onderzoeken van dingen... ook af en toe een beetje door je eigen waarneming, gevoel... Uh, intuïtie, empathie laten leiden? Niet als het gaat om verifieerbare te onderzoeken wetenschappelijke feiten. Nee, goed, maar binnen de politiek is, niet, is in dat opzicht... natuurlijk niet altijd alles verifieerbaar of, of uh, te bewijzen. Nee. Uh, je zou een mooie mix moeten kunnen maken, toch? De politiek is geen wetenschap, moet het ook niet zijn. Politiek doe je vanuit een overtuiging. Overigens weer net als een religie. Hè? Je doet het vanuit het gevoel, dit zijn mijn prioriteiten, dit wil ik... En je kunt ook wel zeggen, de wetenschap vindt dat dit het beste zou zijn. Maar desalniettemin vind ik dat op grond van een sociale overweging of een, of een overtuiging, weet ik veel... dat we het anders moeten doen. Dat kun je best doen. Dus politiek bedrijven ja. met gebruikmaking van alle verschillende facetten... Ja. die je uh, als invloedrijk kunt beschouwen? Ja, de wetenschap is voor de politiek niet alles overheersend. Maar je moet hem de goede, zorgvuldige plaats geven die hij verdient... en beseffen dat je er heel erg veel aan te danken hebt. En die plek, die krijgt hij nu veel te weinig. En daar word jij boos over? Ik word er boos over als als mensen onzin beweren. <laughs> Zeker als ze een leidende functie hebben. We gaan het eventjes ook over jouw boek hebben. Boeken, moet ik zeggen. Ben jij er dan bijvoorbeeld een voorstander... van dat boeken steeds minder gedrukt gaan worden? Dat, dat is een hele rare vraag, maar komt gewoon nu in mij boven. Al dat papier, al die bomen. We kunnen ze namelijk nu ook heel gemakkelijk uh, digitaal lezen. Terwijl ik ben iemand die wil een boek vasthouden. Ik wil het ruiken, ik wil het bladeren, ik wil het voelen. En ik heb het jouw boek dus, Helle Honden, thuis naast mijn bed laten liggen. Het ligt niet eens hier op tafel. Ik wil ook een boek vasthouden. Ja. En, en ik, ik, ik gebruik Google tegenwoordig toch ook vaak, hoor. Want het is makkelijk. Je krijgt meteen heel veel gegevens. Maar ik heb ook meerdere encyclopedieën. En die grijp ik toch weer heel vaak. En dan heb ik het boek in mijn handen. Ja. En ik lees niet graag van het scherm. Dus ik bezondig me er ook aan. Als mensen me een groot rapport sturen per e-mail... dan zeg ik, jongens, ik druk dat niet allemaal af. Stuur het me per post en dan lees ik het. Want ik wil het in mijn handen hebben, dat leest fijner. Ja, ja je wil eens ergens iets ook uh, noteren. Je wil een streep bijzetten. Uh, ja. en, uh, iets markeren, ja. ja. Ik ben ook iemand die het niet erg vindt om te strepen in boeken... als het je eigen boek is... Ja. Ik vouw ook de ezelsoren om om te laten zien waar ik gebleven ben, ja, maar dat hoor. vinden veel mensen toch eigen boek te ver gaan. Dat. Is je eigen boek? Nou, ja. ik ga over Helen, helle honden uh, ga ik zeggen. Dat mijn exemplaar dat, dat stellen we ook ter beschikking uh, voor de prijsvraag, maar daar ga ik het straks uh, over hebben. Want dat is het laatst verschenen boek door jou geschreven en Sanne, je dochter. Ja. Dan heb je nog een dochter die speelt in. Uh, Um, het Orion Ensemble. ensemble met Ocast speelt ja. ook. Ja, fantastisch. Ja. Leuk. En die twee anderen, wat doet die? Uh, dochter Ashley, de tweede dochter, die is hoogleraar in Nijmegen in de rechtssociologie. Hetgeen ook heel veel aanrakingspunten heeft met de politiek natuurlijk. Hoe werkt de wet en het recht uit op de samenleving? Nou, Dat bekijkt de politicus natuurlijk ook vanuit een andere kant. Dus we hebben heel veel gesprekstof wat dat betreft. En onze zoon is ingenieur. Die werkt in een groot beursgenoteerd bedrijf. En het reist is, over de wereld. Het is mooi genetisch materiaal, Jan. Prachtig. Ja. Met alle kinderen hebben we heel erg veel contact. Ja. Het, het idee om te gaan schrijven is ook een beetje ontstaan. Doordat jij vroeger aan je kinderen zelf verzonnen verhalen vertelde. Waarop jouw vrouw op een bepaald moment tegen je zijn. nou, misschien is het leuk om dat een keer te gaan opschrijven, bundelen. Die beslissing om in de politiek te gaan en te gaan schrijven... dat zijn dingen die alle mensen eigenlijk zouden kunnen gaan uitproberen. Die heb je dus op een bepaald moment genomen. Dan begint dat, dat schrijven. Maar hoe, hoe doe je dat? Hoe, hoe, hoe begin je? En zoals je zegt, ik, ik vertelde de kinderen vanaf dat ze konden praten... Iedere avond na het eten een verhaal. Tien jaar lang minstens. En omdat ik merkte dat het enorm functioneel is... in wat je de opvoeding noemt. Opvoeden is niet anders dan voordoen. Kinderen imiteren hun ouders. Als ouders liegen, gaan kinderen ook liegen enzovoort. Als ze respectvol met elkaar en met de kinderen omgaan doen... gaan de kinderen dat ook doen. Als je een verhaal vertelt, kun je een persoon, een hoofdpersoon in een verhaal kun je ook als voorbeeld laten zijn. Dus ik merkte dat je het verhaal heel goed voor iedereen... het begin van een dialoog is, is een verhaal zoiets moois voor. Als je iets aan de orde wilt stellen bij de kinderen... en je begint met een verhaal, waar, waarnaar geluisterd wordt, een mooi verhaal... dan is dat een prachtig begin voor een dialoog. En we zijn dus heel erg dialooggezin geworden. Het is altijd gediscussieerd. En de verhalen lagen vaak aan de basis daarvan. En mijn vrouw zei, dat is belangrijk, dat moet je opschrijven. En ik wou niet, ik zei, ik schrijf artikelen over wetenschap. Maar op den duur, of hè, toen dat moment kwam, dat ik dacht... ja, misschien wil ik toch nog eens wat anders. Toen ben ik het toch maar gaan doen, zonder veel hoop dat het iets zou voorstellen. En zij heeft zelfs een paar verhalen opgestuurd. Ik wist het amper dat ze dat deed, naar een uitgever. En het ging, het bleek succesvol. En toen werd ik dus een schrijver, tot mijn stomme verbazing... Wat bijzonder dat dat dan tot je eigen stomme verbazing is. Dat ja. je niet ergens dat binnenin voelt... dat dat eigenlijk is uh, wat, wat uit jou moet, moet, moet loskomen, losbarsten. Ja, dat zal wel hebben gezeten in het feit... dat ik mezelf een wetenschapper achter. Kun jij je ja? heel makkelijk bijvoorbeeld in iets verliezen ook? Dus, dus dat je bij wijze van spreken uh, ziel en zaligheid... hopla uitstort en denkt, nou ja, ik laat alles los... en ik kijk wel waar het schip dat denk ik toch niet zo zeer. Niet in die mate. Ik blijf toch analytisch denken. Dat is denk ik ook het verschil... Of nee, laat ik het zo zeggen. Ik heb niks met popmuziek. Dat zit hem natuurlijk in de eerste plaats in mijn leeftijd. Ik ben gestopt bij de jazz. En toen kwam die popmuziek en ik was al te oud. Maar als ik nu probeer analytisch naar te luisteren... dan denk ik, die popmuziek die heeft heel veel te maken met... Met, met extase. Als je al die mensen naar een popconcert ziet gaan... en als je helemaal achteraan staat... dan is het ondenkbaar dat je ook maar enige nuance kunt horen. Maar dan ben je met al die mensen... en dan zie je ze extase en armen omhoog en dit en dat. Dan denk ik, het heeft met muziek maar een klein beetje te maken. En heel veel met extase, met emotie. Nou, daar ben ik ongeschikt voor. Ook als ik nu jong zou zijn, denk ik ongeschikt voor... omdat ik wil de muziek horen. Ik wil de nuance horen, ik wil het vakmanschap horen. Ik, ik, hè? En dat, dat is een ander element. Dat is maar, anders luisteren naar muziek. Ik neem aan dat je niet ongeschikt bent voor extase en emotie. Want, want dat is de combinatie die je opnoemt van die grote groep die luistert. Daar ben je wel geschikt voor, toch? Voor emotie en extase? Ja, maar niet in verband met die muziek, want ik wil die muziek horen. En dan wel... komt jouw eigen extase en emotie bij dat andere type muziek. Ja, dat, natuurlijk ben ik. Is het luisteren naar klassieke muziek of naar het Orion-ensemble. Dat brengt een grote emotie teweeg. Dat heeft iets te maken met gevoelens, niet alleen maar met analyse en verstand. Maar het moet een relatie blijven houden met die structuur. Zoiets probeer ik te zeggen. En dat kan daar niet helemaal los van komen. Zo ben ik niet. Dus als je vraagt, ben je iemand die helemaal los in extase kan raken... dan denk ik nee, dat ligt niet in mijn hart. Er moet een structuur bij horen. Ik ja, kan mijn verstand niet uitschakelen. Ik denk trouwens dat de kunstenaars... mensen denken vaak dat dit één en al grote emotie is. Nee, die denken heel goed na, hoor of je nou toneelspeler bent of componist of uitvoerend muzikers... het verstand blijft een grote rol spelen. Ja, kunstenaars inderdaad worden vaak weggezet als een beetje warrig... Uh, een beetje creatief, maar niet helemaal de vinger erop te leggen. Terwijl het ondertussen inderdaad heel weldenkende... en zeer uh, intelligente mensen zijn. Ja, je kunt, je kunt onmogelijk een groot kunstenaar zijn... met uitschakeling van het verstand. Of je nou schilder bent of uitvoerend muziek is of wat dan ook. De, de, de opmerking spiel maar goed, dat vond ik wel een mooie. Dat, dat is eigenlijk een <laughs> beetje, dat, het is gewoon niet lullen maar doen. <laughs> Hij komt van Alexander Schmoeler. Alexander Schmoeler was een violist en de leermeester van mijn schoonmoeder. Dus de, de moeder van mijn vrouw was violiste en ze, haar leermeester was Alexander Schmoeler. En daar heet mijn vrouw naar. Zij heet Alexandra naar haar leermeester. Dat, die relatie is er tussen leerling en, en leraar. En het verhaal gaat dat Alexander Schmoeler, als hem dan werd gevraagd... wat vindt u nou meneer Schmoeler, hij kwam uit Rusland... Eh, van, moeten we niet meer structuur zussen, moeten we niet zo... en moeten we de leerlingen niet dit en dat... en dan zei hij, spiel maar goed. En ik gebruik dat heel vaak, in het, ook in, in allerlei commissies waar ik zit... en allerlei op problemen die worden opgelost... De jongens, speel maar goed. Doe dat werk nou maar, er zit niet te zeuren. Ja, <laughs> en uh, schrijf maar goed. Dat kunnen we aan uh, de heer Jan Terlouw wel overlaten. Je kunt het natuurlijk op alles toepassen. Ja. ja. Ik vind het mooi, speel maar goed. <laughs> nou, wij gaan um, over jouw schrijftalent, hè, de schrijf maar goed, uh, mm. gaan we het hebben. Maar terwijl wij dat doen, gaan wij een cocktail shaken. Want het is niet voor niks een nachtvlucht, een zomercocktail. Aha. En wij zoeken dan natuurlijk een cocktail uit waarvan wij het vermoeden hebben dat die bij jou past. En dat is, uh, ik zal hem je zo even laten zien, dat is de bloody murder geworden. Dat heeft natuurlijk alles met uh, de detectives <tie> te maken die je nu met uh, Sanne schrijft. Uh, de, de, de vader en dochter Reeders, moet ik zeggen. Hè? Job en... Uh, Leonie Reders. Dus de Bloody Murder, hebben we, uh, daar hebben we voor gekozen. Ik geef aan jou, Jan, Jan Terlouw, even het, um, het recept. Dus dat mag je even voorlezen. En dan ga ik even de ingrediënten erbij uh, pakken. En dan Aha. gaan we een heerlijke cocktail shaken. Aha. Het is speciaal geselecteerd voor mij, zie ik. De reden is... Of de aanleiding, de bloedige moord in het boek Hellehonden. En het, wat we gaan drinken, dat heet Bloody Murder. En de ingrediënten. Wat moet ik nu doen? De ingrediënten ja. oplezen? De ingrediënten oplezen? Dat, ja. is, dat is, let op, dames en heren: 1 theelepel cayennepeper, 6 centiliter vodka, 9 centiliter tomatensap, 1 stuk Spaanse peper, eventueel ijsblokjes, eventueel bleekselderij. Het benodigde glas: een Collins-glas. De bereidingswijze. Laat de cayennepeper oplossen in een kleine hoeveelheid wodka. Voeg de overige wodka toe, schud de mix opnieuw. Voeg de tomatensap, schijfjes Spaanse peper en de ijsblokjes toe. Even flink schudden en schenk de mix in een Collins glas. Garneer de cocktail met bleekselderij. En dan staat er nog een quote bij, en dat is een quote van Alfred Hitchcock... Die geboren is in 1899 en in 1980 is overleden. En wat is het? In films, murders are always very clean. I show how difficult it is and what a messy thing it is to kill a man. Oh, I show how difficult it is and what a messy thing it is to kill a man. Al dus Alfred Hitchcock. Juist. En nu gaan we die uh, shake uh, in elkaar... Uh... Gooi Eén theelepel cayennepeper. Ja, ik heb een beetje inderdaad, het is chilipeper geworden, onderin gedaan. Ik okay. zal er even wat ijscrumpjes bij doen. Want de cayennepeper moet even oplossen. Aha. Hoe, hoe uh, onaangenaam is het inderdaad om een man te vermoorden als jij schrijft over iemand die onthoofd wordt en vervolgens zonder hoofd in een vijver ligt, zoals in Hellehond gebeurt. Ik ga er niet te veel over vertellen. Mm -hmm. Stel je je daar dan ook zoiets bij voor, hoe dat eruit ziet... of hoe moeilijk dat is? Je moet daar iets over weten, neem ik nee, aan. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Natuurlijk, ik zie hem liggen. Ik trek hem in gedachten aan zijn handen terug. En kijk, we zouden man of een vrouw zijn... en dan zie ik tot mijn verbijstering dat er geen hoofd op zit. En je Omhouding... ziet ook voor je hoe dat hoofd eraf gehakt wordt. Want daar moet je later ook iets over schrijven van, ja. ja, goh, hoe heeft die moord plaatsgevonden, et cetera? Dat bedenken Sanne en ik later, hoe dat gebeurd is. Hoe gaat het eigenlijk om met z'n tweeën inderdaad een boek te schrijven? Je maakt een bepaalde afspraak. We bedenken wie, wie is het lijk en waarom is het een lijk, wat was het motief? En dan beginnen we te schrijven. En een van twee schrijft, en schrijft een stuk en als hij er genoeg van heeft... dan stuurt hij het naar de ander. En die ziet dat als een, als een, als een feit wat er staat, er rekent erop dat de ander niet de dingen zomaar opschrijft... maar met een reden, dat er geen losse einden zijn. Het moet een functie hebben, de dingen. En dat is dan de nieuwe werkelijkheid. Als ik een stuk van Sanne terugkrijg en ze heeft iemand geïntroduceerd... nou, die is er. Die is niet meer weg. Zoals u nu in mijn leven bent gekomen... Jij, oh, wat grappig. Jij, ja, Nora. jij zegt ineens u, nee, u nee. ja. Zoals jij nou in mijn leven bent gekomen, dat is er of ik het wil of niet. Dat, dat is het nieuwe... Vanaf vandaag is dat zo. Nou, zoals het ook als zij iets heeft geschreven. Dan is dat er. En dat gebruik ik dus voor wat ik weer doe. Nieuwe uitgangspunt. Als ik, nou ik weet niet of ik die wodka kan gaan drinken. Want ik moet ook nog rijden. Maar ja, we gaan ook mijn, maar een heel klein beetje proeven natuurlijk. Hoeveel tomatensap mag centiliter wodka. 6 centiliter wodka. Die heb ik. En dan de tomatensap moet zijn 9 centiliter. Nou, die Spaanse peper die zit er al in. Hè? Ijsblokjes zitten er ook al in. Ja, en dan ik heb hebben... ook nog losse Spaanse peper, want die stond er ook nog bij afgebeeld. En de bleekselderij. Oh ja, die plaatjes moet ik ook naar kijken. De bleekselderij ja. staat als garnering in de glazen. Ja, in de glazen. Het ziet er heel feestelijk uit. Die glazen, er staat allemaal groen in. Ja. Nou, je moet de cayennepeper oplossen in een kleine hoeveelheid wodka erbij aan doen. Voeg de overige vodka toe, heb je gedaan. Schud de mix opnieuw. Moet de deksel er niet even op om te, ja, te schudden? Ja, want de eer uh, van het schudden is uh, aan jou. Oh, dat is nou mij. Zijn jullie ook uh, um, in hetgeen je aanlevert aan elkaar kritiekloos dan? Je neemt het gewoon aan voor een feit. Dit gebeurt nu in het boek en nu moet ik hier verder. Of kun je ook terugkoppelen naar elkaar en zeggen, joh, luister... Ik had eigenlijk een heel ander plan. In, in principe aanvaarden we het als zo is het nu verder. Ja. Je kunt natuurlijk best even de top vasthouden. Best er een keer op wel even schudden. Heel goed schudden. Ik heb nog nooit in mijn leven tussen zes en zeven me bezig gehouden met cocktails. Wel in de avond, maar niet in de ochtend. Eens moet die eerste keer zijn. Tja. En ook dit is een niet meer weg te denken feit uit jouw nee, leven, nee, moet, nou. het moet maar in een boek komen of zo. En Om dat helle. is dan nu de bloody murder. In de bloody murder. Waar ik ook heel erg benieuwd naar ben, is in dit boek Helle Honden. Overigens voor de luisteraars thuis. We hebben straks ook een prijsvraag waarmee u kans kunt maken op een van die exemplaren... Ik giet niet het hele glas vol. Jullie hebben ook hele bijzondere namen in die boeken. In dit boek in ieder geval. En dan vraag ik mij dus af hoe je bij die namen komt. Want je moet daar iets mee bedoelen. Zoals? Ja, je, je noemt niet iemand voor niks Rob Valkenier. Je noemt niet iemand voor niks de inspecteur Doornspijk. Of Windroos. Of Geuk. Dat zijn namen waarvan ik denk, daar heb je over nagedacht. Ja, als ik, als ik aan het schrijven ben, ik denk nu heb ik een naam nodig. Nou, is het een naam uit het zuiden van het land... of meer in het noorden van het land... en het moet een klein beetje passen bij de persoon voor wie ik het nodig heb. Dan neem ik een telefoonboek, bijvoorbeeld, en zoek. En denk, die, die, past dat nou pas? Net zolang tot ik er een tegenkom, dat ik denk... ja, die, die past wel bij dat karakter of bij die functie. En zo zal Sanne dat ook wel doen. En je kunt het ook nog eens veranderen later. Als je denkt, nou nee, zo moet hij toch niet heten. In hoeverre vereenzelvig jij je met je personages? Nou, mijn vrouw heeft dus gezegd... iedere persoon in je boek, niet alleen de hoofdpersonen... heeft iets van jezelf. En er is iets van waar. Je bent altijd, als je zo iemand beschrijft, dan komen er altijd elementen van jezelf in. Maar over die namen gesproken, toen ik het boek Oosterschelde Windkracht 10 schreef... Toen zocht ik een Zeeuwse naam. En ik pakte in een, in een Zeeuwse telefoonboek en kwam de naam Brooshoofd tegen. Dat had ik nog nooit gehoord. Maar er waren er meerdere, dus het is daar kennelijk een bekende naam. Nou, bro, noem iemand Brooshoofd, dan kom je ook op de gedachte... misschien is die niet helemaal hè? Misschien is die een beetje zwakjes in zijn hoofd. En dat ga je dan gebruiken. In de, zo werd die dus een beetje daardoor. Dus Niet daar... ten nadele van de werkelijke brooshoofden die daar wonen. Nee, die zijn allemaal prachtig bij hun hoofd natuurlijk. Maar het is doordat je hem zo genoemd hebt, gaat hij een zeker karakter krijgen. Dat kan gebeuren. Ja, dus het is wel degelijk van belang dat, dat die naam op een bepaalde manier leeft. Je moet ermee, je moet ermee kunnen omgaan met die naam. Dan moet, het gebeurt me wel dat ik denk, nee, die man heet verkeerd. Weg met die naam. Als die al een hele poster is, weg met die naam. Je moet een andere naam hebben. En ik heb, het is me ook meerdere keren gebeurd... dat ik bij boeken voor de jeugd... zelfs helemaal aan het eind van het boek... de hoofdpersoon nog een andere naam gaf. Dat ik dacht, nee, dat zint me niet. Dat is mooi dat, dat dat toch een heel belangwekkend gegeven is. Want het, het stuurt je dus in het schrijven. Maar het heeft ook betekenis met datgene... wat je aan de lezer wil, wil laten zien. En jij begint over de jeugdboeken. Ik heb in mijn brievenbus iets, iets heel moois gevonden. Dat werd er vorige week ingedaan... En dat is koning van Katoren, Jan Terlouw. En er zit een briefje bij, dat mag jij voorlezen. Uh, want ik vond het toch wel leuk om dit gewoon te honoreren... dat uh, een jongen van twaalf dit initiatief neemt. beste Nora staat hier. Zou jij aan Jan Terlouw willen vragen of hij in dit boek... dat is dus het boek wat hij erbij stuurt, een handtekening wil zetten? Dit is mijn favoriete boek voor hem, van hem. Groetjes, Abel. Nou, Abel. Ja, Adel Abel. is 12. Leuk hoor, wordt uh, dit jaar 13. En uh, heeft dus zelf het initiatief genomen nadat hij hoorde dat ik jou in de uitzending zou hebben. Om dit boek in de brievenbus te gooien. En hij wilde dat dan heel graag. Want je bent zijn favoriet, je bent zijn held. Nou, geweldig. Abo, als je luistert, ik groet je bij deze. Ik hoop dat je een mooi leven zult hebben. Ik hoop dat je daarin belangrijke dingen zult kunnen doen. Ik hoop dat je veel zult worden liefgehad En dat je veel zult lief hebben. Dat je lang en gezond zult zijn tot vreugde van al je dierbaren. Laten we daarop proosten. En ik proosten hoop datzelfde ook voor jou. <laughs> ook al ben je al 79. Nog steeds mooie dingen doen en liefgehad worden. Gezondheid voor Abel en alle andere twaalfjarigen. En dertienjarigen en elfjarigen. Even kijken. Mm. Nou, ja. Het ziet er in ieder geval heel erg mooi um, uit. Hè? Een soort... Ziet, uh, <laughs> het is prachtig. Er zit een soort schijfje citroen bij. Ook zie dat er ook rietjes in zitten. En er zit heel veel groen in ter versiering. Dat is de bleekselderij inderdaad. Hij smaakt uh, vrij pittig, inderdaad, die peper is. Uh, is uh, ja. Lekker. Mm -hmm. Erg, erg vroeg voor zoiets. Heel vroeg voor zoiets. Hij is wel intens op de een of andere manier. We moeten er niet even vijf van nemen. Hè? Nee, willen we de dag nog doorkomen? We houden het gewoon bij <laughs> vier Jan. <laughs> uh, het, vol oh, het, is, het is bijna vijf voor zeven. Wat gaat dat snel? Tjonge, zeg. Het volgende boek wat uitkomt, daar hebben we misschien nog heel even de tijd voor. <tankt> Ja, dat, uh, ja er, er komt een boek uit later dit jaar, als ik tachtig word, hoop ik... waarin een aantal gedachten zijn verzameld die ik zo heb ontwikkeld... in de loop van mijn leven over, over wetenschap, over politiek, over kunst enzovoort. En dat is in november dat je tachtig wordt, ja. dus uh, dat is dan heel snel. Is de, het af nu? Wordt het nu geredigeerd? Het is nu bij de uitgever. We werken er nog een beetje aan, maar het is uh, toch grotendeels in de vorm die het gaat krijgen. Spannend. En wat ga je doen voor je tachtigste verjaardag? Ja, de uitgever die gaat mij denk ik een feestje aanbieden. Dat denk je, maar Lemnis dat weet je nog Kaat. niet zeker. Nou, daar zijn wel vergaande plannen voor. Dat ja. is Lemniskaat. En uh, Dorin is bij Nieuw Amsterdam Bij verschenen. Nieuw Amsterdam. Ja. Uh, Helle honden, ja. Je, je, je, je shopt een beetje rond... Nou, ik ben al heel lang met de jeugdboeken bij Lemniskaat. Maar Lemniskaat geeft ook filosofieboeken uit voor volwassenen. En daar past dit boek. Dat gaat heten Hoed U voor Mensen die iets zeker weten. Dat past daar in dat fonds. Terwijl Nieuw Amsterdam, dat is meer voor de, voor de thrillers. Dat is wel heel bijzonder. Hoed U voor Mensen die iets zeker weten. Oh, die ja. zijn zo gevaarlijk. Ja. Jij weet bijna niks zeker, dus. Gelukkig niet. Nee. <laughs> en nog even ter afsluiting. We krijgen een reactie binnen van Menno Siepkens smit Met groot genoegen luister ik naar het interessante vraaggesprek met Jan Terlouw. Veel ware woorden. Ook dank aan de goede interviews van Nora Oh, Die zeer zeker het haren bijdraagt aan het luisterplezier. Met vriendelijke groeten van een streekgenoot. Namelijk uit Hattem. Uit Hattem? Ja. En hoe heet hij. de streekgenoot? Menno Siepkens smit Goedemorgen, Menno, Siepken-Smit. Misschien ook een leuke naam, Siepken-Smit, om een keer te gebruiken ja, in een boek. Ja. Uh, ik ga jou geven, Jan, het uh, doosje vol geluk... dat is uit handgeschept papier en daar zitten een heleboel kleine rolletjes in. Rolletjes papier en op ieder rolletje staat een spreuk. En nu is het de bedoeling dat jij met dit vrij onhandige pincet, moet ik zeggen... op goed geluk een rolletje daaruit haalt en... Uh, de spreuk die daar dan opstaat, dat is jouw geluk voor het komende weekend... of misschien wel voor uh, het komend uh, half jaar of tot en met je tachtigste verjaardag. Het is maar net hoe opportunistisch we zijn. Ik ga even afkondigen in de tussentijd, want uh, ja, we zijn gewoon alweer aan het einde gekomen. Het is voorbij, nachtvluchten, we zijn geland. In de vroege zaterdagochtend van 23 juli... en ik was in dit laatste uur in gesprek met Jan Terlouw, schrijver en voormalig politicus... En de literaire thriller door hem en zijn dochter Sanne geschreven, helle Honden. Uh, die is verschenen, inderdaad, bij uitgeverij Nieuw Amsterdam. En op onze site staat een prijsvraag: in welke plaats woont hoofdpersoon Leonie Reders? In welke plaats woont hoofdpersoon Leonie Reders? Ga naar onze site nachtvluchten.fm. Los deze vraag op en maak kans op dat boek Helle Honden. Volgende week zit hier op Zwarte Zaterdag de rots in. Op dat moment veler branding, wegenwachter Rigo Severs. Vragen en opmerkingen die kunt u kwijt via die site ook nachtvluchten.fm. En daar vindt u ook. Alle links van onze gasten. De techniek hier was in handen van Tim Corbett, redactie en regie Barbara Elbert, samenstelling en presentatie Noira Romanesco. En zo meteen kunt u gaan luisteren naar het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdiek, en het laatste woord is aan Jan Terlau met zijn spreuk. In gespannen situaties kun je het beste een grappig boek lezen. <lacht> <lacht> Hoe heb ik, vind ik het eruit he? ja... Nou, ja. en dan liefst een boek van Jan Terlouw. Noodzakelijk een boek van Sanne Terlouw en Jan Terlouw. Heel goed. <laughs> dankjewel. Smart people met smartphones. Opgelet. Hoger opgeleide dating. Nu ook voor de smartphone. m.imatching.nl. E Are you smart enough?